Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De weggestuurde Wit-Russische atleten wil in Polen wonen. Christina Tsimanouskaya werd gisteren onder dwang naar het vliegveld in Tokio gebracht... nadat ze ruzie kreeg met haar coaches... omdat ze ineens moest meedoen op een afstand die ze nog nooit had gelopen. Op het vliegveld klampte ze Japanse agenten aan... omdat ze bang was om terug naar Wit-Rusland te gaan. Ze heeft de nacht doorgebracht in een hotel. Correspondent Wouter Zwart heeft het laatste nieuws. Ze is zojuist aangekomen bij de Poolse vertegenwoordiging in Tokio. Uh, grijs busje, kwam voorrijden. Nou, ze stapte daar snel uit, ging heel snel ook weer daar naar binnen. Uh, er werden nog wat koffers uh, van haar aan medewerkers van de ambassade gegeven. Ja, en de reden is natuurlijk duidelijk. Ze gaat daar asiel aanvragen. Polen heeft inmiddels gezegd dat de Olympische sporter welkom is en dat zijn sportcarrière in hun land mag voortzetten. Iedereen van 18 jaar en ouder kan vanaf vandaag zijn tweede coronaprik vervroegen. Het gaat om afspraken die na 16 augustus staan gepland. Die kunnen een weekje naar voren worden gehaald. Zijn volgens minister de jongen genoeg prikkers bij de GGD, ook leren er genoeg vaccins klaar. In een Franse dierentuin zijn twee babypanda's geboren. Volgens de dierentuin is de reuze panda tweeling hartstikke gezond. De panda ouders werden in 2012 door China uitgeleend aan de Franse dierentuin. In 2017 kregen ze ook al een jong. Dat was toen de eerste babypanda die in Frankrijk werd geboren. En in Leuvenheim, een dorp bij Zutphen, is vannacht een auto uit de bocht gevlogen en tegen een huis gebotst. Deze overbuurvrouw hoorde een harde klap. Toen ben ik maar naar boven gegaan, naar de slaapkamer. Ik denk, heb ik iets beter overzicht? En toen hoorde ik gelijk ook gegil. Ik denk, nou er loopt iemand buiten te gillen. Nou, ik denk slippertjes, Andies. En naar buiten. En uh, toen zag ik inmiddels dat er meerdere mensen al naar de overkant. En dat daar dus een auto in de gevel was, uh, gevlo is gevlogen. Nou, de twee mensen in de auto raakten gewond bij de botsing. De bestuurder had drugs Gebruikt. De bewoners kwamen er goed vanaf, al ligt hun huis wel voor een groot deel in puin. Een muur en een paar kozijnen zijn ingestort en ook de woonkamer is een puinhoop. Het weer af en toe zon, vooral in het zuidenkant kans op een bui. Op de meeste plekken blijft het droog en het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. De A7 Hoorn richting Zaandam is nog altijd dicht voor knooppunt Zaandam na een ongeluk. Op de A8 staat er een file richting Amsterdam voor hetzelfde knooppunt van 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En op de A9 richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 We weer. Het is 11 uur en het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort is van start gegaan. En we gaan het nog over voldoende onderwerpen hebben. Straks natuurlijk de boswachter Gerard Scholten over de zomer in de Amsterdamse Waterlandduinen En we spreken zo nog met Wouter van de Vecht over de zomerboost voor Zandvoortse sportorganisaties. En aan het einde natuurlijk altijd de verrassende agenda. Blijf zeker luisteren want er wordt weer voldoende georganiseerd in Zandvoort. We praten eerst, we tellen eerst de vlinders nog even na... met Ineke Radstad, projectleider bij de Vlinderstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn uh, tijdens de telling van de, tot uh, met afgelopen weekend... in drie weken is, uh, ruim 107.000 vlinders geteld. Uh, waar ligt het succes van dit jaar? Nou, dat is eigenlijk een combinatie van allerlei dingen. Uh, maar het heeft vooral te maken ook weer met, de, met al die regen... die we ook vandaag uh, hebben. En... Dan vooral in het voorjaar, het natte voorjaar, heeft ervoor gezorgd dat de rupsen heel erg veel te eten hadden. Ja. Heel goed gegroeid zijn. En dat zien we dan nu uh, in de zomer terug. Als de zon schijnt, als het mooi weer is, dan zien we heel erg veel vlinders. Uh, en dat was natuurlijk heel erg leuk tijdens de tuinvlindertelling. Daar, uh, daar hadden we een heleboel blije tellers die heel veel vlinders konden tellen. Is dat dan ook het contrast met vorig jaar? Toen was het natuurlijk aanzienlijk droger. Ja, absoluut. Nou, zelfs met de laatste tien jaar, de laatste twee, drie jaar was het inderdaad heel erg droog. Dus toen was het heel erg weinig. Maar de laatste tien jaar was het ook al ja, niet best en echt wel een beetje eh, ja, sprokkelen en goed kijken om wat vlinders te zien. En de aantallen die we eigenlijk nu zien, dat hebben we al zeker tien jaar niet meer gezien in de zomer. Dus ja, dat is wel echt ja. heel leuk. Ja, nu zijn er uh, 151 vlinderssoorten geteld. Als ik dat getal lees, dan denk ik... nou, dat zijn, er niet, uh, dat zijn niet veel soorten. Zie je dat ook zo? Nou, het is... Uh, in een gemiddelde tuin komen ongeveer... vijf of zes verschillende ja. soorten voor. Dus in die zin is het wel veel. Maar er zijn best veel tellers... die ook de nachtvlinders meetellen. Okay. En daar hebben we er 2000 van. Dus zo. als je dan naar die 151... kijkt, dan is dat inderdaad... niet zoveel. Uh, maar de meeste mensen hebben vooral dagvlinders geteld. En qua aantal soorten is het eigenlijk niet eens heel erg anders dan in andere jaren. Het is vooral de aantallen vlinders. Dus het zijn er vooral meer. Het zijn er juist meer, oké. Okay. Dus ja, dat... zijn, er zijn meer vlinders. Er zijn ongeveer evenveel soorten. Dus de meeste mensen zien vier of vijf verschillende vlinders in de tuin. Maar normaal gesproken zien ze dan ongeveer uh, zes tot zeven vlinders. Ja. Dus aantal. En nu waren dat er acht of negen. Dus er werden wel echt meer Sommige mensen zeiden van, nou normaal zie ik één Atalanta in de tuin en nu zag ik er vijf of zes. Dus dat is, uh, dat is wel echt anders dan voorgaande jaren. Ja, en als, als stichting van de organisering van deze, uh, organisatie van deze uh, telling, uh, wat, hoe belangrijk is het eigenlijk voor jullie dat dit plaatsvindt? Heel belangrijk, want wij willen graag de vlinders beschermen natuurlijk als vlinderstichting. Uh, en daarvoor willen we, of hebben we nodig om te weten hoe het is met de vlinders. Als je mm -hmm. vlinders wil beschermen moet je natuurlijk weten van waar zitten ze dan en gaan ze voor of achteruit. Dat nou doen wij zelf met vrijwilligers heel veel metingen in natuurgebieden en in het buitengebied. Maar in het stedelijk gebied en in de tuinen ja. is dat natuurlijk een ander verhaal. We kunnen niet zomaar bij mensen naar binnen lopen. <laughs> Dus dan hebben we toch die tuinvlindertelling nodig... om gegevens te krijgen over vlinders in het wat meer bebouwd gebied. Ja. En daar is de tuinvlindertelling heel belangrijk voor. Dus we zijn ook erg blij dat er weer zoveel mensen hebben meegedaan dit jaar. Ja, om nog even door te gaan over die telling in de natuurgebieden... wat zien jullie daar eigenlijk uh, ontstaan? Ja, in natuurgebieden is het ook weer... Ja, het is een moeilijk verhaal, maar daar gaat het eigenlijk niet goed. We zien ook wel weer dat, dat het daar ietsje beter is... ook door het nat voorjaar. Maar de zeldzame vlinders, en dat zijn natuurlijk de vlinders die vooral in de natuurgebieden leven... die hebben het toch nog steeds heel erg moeilijk. Die zijn ja. die, die droge zomers nog niet te boven. Dat duurt ook nog even tijd. Ze hebben daar echt wel een tik van gehad. En verder speelt daar ook klimaatverandering en stikstof bijvoorbeeld ook een rol in. Hè, dat gebieden veranderen mm -hmm. en dat dat voor die beschermde, zeldzame soorten gewoon niet goed is, die hebben het gewoon moeilijk En waar, zit, tuiniglinders... het, waar zit het de... hem dan vooral in? Dat je in de tuin uh, een heel kleurrijk uh, geheel kan hebben maar in de natuurgebied eigenlijk niks ziet hoe kan dat eigenlijk? De tuinvlinders eigenlijk? Die zijn uh, wat minder kwetsbaar, wat minder zeldzaam. Dat zijn vlinders ja. die vaak grotere afstanden kunnen vliegen... en die ook niet zo heel erg moeilijk doen wat betreft leefgebied. Als er nectar te vinden is, dan kunnen ze daar wel leven. Mm -hmm. En vlinders die in natuurgebieden leven... zijn vaak vlinders die heel specifieke gebieden nodig hebben. Bijvoorbeeld hoogveen of heideterrein. En ja, die, die, die zijn kwetsbaarder. Als daar wat verandert, dan verdwijnen ze sneller. En de tuinvlinders hebben daar wat minder last van. Die kunnen gemakkelijker naar een andere ja. Nu is het natuurlijk over het hele land geteld. Zien jullie ook uh, verschil in diversiteit? Bijvoorbeeld dat er in een bepaald gebied uh, nog meer levende meer, uh, soorten zijn uh, gespot? Ja, wel een beetje. En we zien daarin vooral een contrast met vorig jaar. Dat is wel grappig. Dus uh, we zien eigenlijk altijd dat bijvoorbeeld de page, met name onder de rivieren voorkomt. Ja. Maar vorig jaar en het jaar daarvoor zagen we door die droogte dat er eigenlijk in het noorden veel meer vlinders werden gezien dan in het zuiden. Wat best gek is, want vlinders houden van warmte. Hè? En ja, dus je ziet toch in het zuiden komen net iets meer soorten voor dan in het noorden, ook in Nederland. En door die droogte vorig jaar zagen we echt dat de vlinders een beetje hun heil zochten in het noorden, omdat het gewoon te warm was in het ja. zuiden onder de rivieren. En dit jaar is die splitsing helemaal verdwenen. En zijn er in, in het zuiden en in het noorden ongeveer evenveel vlinders geteld. Ja, en dat komt dus ook weer door die natgein. Dan gedijen de tuinvlinders weer overal. Dus dat ja. was wel een leuk verschil om te zien. Dus, dus als ik het goed begrijp is het eigenlijk uh, het beste klimaat voor de vlinder is om het in het voorjaar lekker nat te hebben. En de zomer uh, uh, warme temperaturen. Ja. Precies, ja. Als je die, en dan het liefst ook nog een koude winter erbij. Dat klinkt ja. ook een beetje gek, maar in warme winters hebben vlinders erg veel last van parasieten en schimmels. Ja. Nou, in die koude winter hebben we ook nog gehad. Dus de combinatie inderdaad van die drie dingen, koude winter, nat voorjaar en een beetje een zonnige zomer... ja, ja. dat zorgt voor heel veel vlinders. Maar hoe kan het dan eigenlijk zijn, uh, ja, we, uh, dit gaat natuurlijk om de tuinvlinder... Uh, hoe kan het dan, ja, om nog maar even terug te komen op die natuurgebieden... hoe kan het daar dan zo, uh, ja, wat je zelf aangaat, best wel slecht gaan? Uh, uh... Ja, dat, dat heeft dus vooral te maken met, met die kwetsbaarheid... en ook met de, de, ja, de, de manier hoe vlinders leven... En bijvoorbeeld een hele bedreigde vlinder is de kleine haivlinder. Daar is nog maar één populatie van in Nederland. Ja, Als daarvan de voedselplanten verdrogen... dan, dan kan die natuurlijk heel erg snel verdwijnen. Omdat die ja. vlinder eigenlijk niet veel meer dan 200 of 300 meter twee of driehonderd meter zich kan verplaatsen. En dan houdt het wel op. Terwijl de Atalanta, die de tuinvlindertelling heeft gewonnen... die komt elk jaar vanuit Griekenland en Portugal deze kant op vliegen. Dus die kan ja. hele grote afstanden afleggen. Dus ja, als er, als er ergens iets in zijn leefgebied verandert... dan kan die gewoon verhuizen. Terwijl zo'n kleine heivlinder... Ja, als, als daar ergens iets verandert of verdroogt... Dan gaat hij dood. Ja, dat is eigenlijk het verschil. Ja. Was je zelf nog iets opgevallen tijdens de telling in, in je tuin dat je dacht: hé, hey, dit is, is, zag ik niet andere jaren? Wat ik vooral heel leuk vond is... Uh, dat er heel veel vlindersoorten allemaal tegelijk waren. Ja. En dat kwam omdat eigenlijk het begon in juli uh, best wel heel erg nat en koud. De eerste twee weken waren heel nat en koud. En daardoor hebben heel veel vlinders eigenlijk gewacht. Die zijn dan uh, in het voorjaar verpopt. En die komen, ja. in de zomer komen ze eruit. En normaal komen ze allemaal verspreid. Dus de, de ene week zie je veel dagbouwogen... en de andere week zie je veel kleine vossen. En nu mm -hmm. door die koude weken... Hebben ze allemaal gewacht en toen ging de zon schijnen halverwege jullie en toen kwamen ze allemaal tegelijk. En dat had ik eigenlijk uh, ook uh, nog nooit eerder gezien, zo in mijn tuin. Zoveel soorten tegelijk. Oké, okay, en als we dan even een, een, een kijkje nemen in de ideale vlindertuin, zeg maar. Hoe zie jij dat voor je? Hoe kan, uh, hoe kan een bewoner bijdragen? Aan, uh, aan... Nou, wat vooral belangrijk is, is voedsel. Vlinders die, die vliegen altijd uh, vrolijk en zorgeloos rond. Tenminste voor ons lijkt ja. dat zo. Maar ze zijn dan meestal op zoek naar voedsel. Dus dat is uh, goed om in je tuin te zetten. En ja, mijn advies is dan... Kies ook vooral planten die je zelf mooi vindt. Waar je zelf van houdt. En die passen bij je tuin. Dus als je een zonnige tuin hebt... Kies dan voor planten die goed in de zon kunnen staan. Als je wat meer schaduw hebt... Kies dan wat voor wat meer schaduwplanten. Ja. En er zijn heel veel verschillende planten waar vlinders van houden, waar nectar in zit. Dus je kunt echt ja, zelf kijken wat je zelf mooi vindt. En als je nog een stapje verder wil gaan, dat doe ik zelf ook... Eh, ...is dat je zorgt dat er planten in je tuin staan waar rupsen van houden. Ja. En nou is het niet zo dat uh, die rupsen dan de plant helemaal, uh, helemaal kaal vreten... ...zoals uh, sommige mensen Ja, dat mensen gebeurt ook denken. nog mooi. Ja. ja, eigenlijk doen alleen koolwitjes dat. Als je die in de moestuin hebt, dan, uh, dan moet je je kolen wel, uh, wel beschermen... ...want die vreten ze echt helemaal op. Maar de meeste rupsen, van bijvoorbeeld de atalanta of de citroenvlinder ja, dat, die nemen maar een paar hapjes van zo'n plant... en daar merk je eigenlijk helemaal niks van. En als je dan die voedselplant in je tuin zit... Ja, dan zie je ook meteen meer vlinders. Want de vlinders zijn natuurlijk op zoek naar die plant... om hun eitjes op te leggen, want ja. daar leven hun rupsen van. Dus dat is eigenlijk het geheim. De combinatie van voedsel voor vlinders en voedsel voor rupsen. Mm -hmm. En als je dat doet, ja, dan zie je meteen meer vlinders in je tuin. Ja, precies. En uh, we hadden het net al even kort over die biodiversiteit... Uh, toch weer even naar het natuurgebied trekken we. Wat is eigenlijk, waarom is het belangrijk als, als de vlinders weer blijven bestaan? Of is dat helemaal niet erg als ze langzamerhand verdwijnen? Ja, vlinders zijn een hele belangrijke schakel zeg maar, in die hele keten. En als je de vlinders ertussen uittrekt, dan, dan gaat alles uh, eigenlijk wankelen. Ze vormen echt de basis van de voedselketen. En dan niet alleen vlinders, maar ook vooral dus weer die rupsen, want die rupsen zijn echt wel belangrijk. En als er rupsen goed gedijen, zien we dus ook dit jaar, dan zijn ja. er ook veel vlinders. En ja, dat is eigenlijk goed voor de hele natuur. Dus ja. als er veel vlinders en rupsen zijn, betekent dat ook veel voedsel weer voor andere soorten. Wij zeggen ook altijd, als je vlinders helpt, dan bescherm je eigenlijk uh, een heleboel andere dingen mee. Want dan bescherm je ook planten, dan bescherm je ook vogels en egels en vleermuizen die allemaal veel rupsen eten. Ja. Dus ze zijn eigenlijk een onmisbare schakel in het grotere geheel. En uh, zie, zie je dat positief in? Uh, gaan we volgend jaar weer uh, met een record aantal vlinders? Uh... Ja, dat zou, dat zou mooi zijn. Ja, ik kan het weer natuurlijk helaas uh, niet voorspellen. En er zijn natuurlijk veel meer factoren hè, waar, waar vlinders van afhankelijk zijn. We hebben ook even gekeken naar de getallen. En we waren nu dus allemaal heel blij met zoveel vlinders. Maar als je naar de getallen kijkt, 30 jaar geleden was dit eigenlijk heel normaal. Dan hadden we dat eigenlijk iedere zomer. En ja. nu, voor nu is het al een uitzondering. Dus in die zin is het nog wel zo... Er is nog wel een hoop werk te doen. Ze, ja, iedereen die een tegel uit zijn tuin haalt... en daar iets groens voor terugzet... dat is gewoon meegenomen. Want vlinders ja. krijgen steeds minder ruimte om te leven. Maar we zien dus wel... en dat is vooral waar wij dan als vlinderstichting heel blij van worden... als het weer dan een beetje meewerkt... dan zien we dat heel veel soorten best wel kunnen terugveren. Mm -hmm. Dus als wij dan ervoor zorgen dat ze ook plek hebben om te leven, dat de juiste planten in de tuin staan, dat je niet alleen maar tegels hebt, maar ook wat groen en wat nectarplanten, dan zien we gewoon dat onder de juiste omstandigheden komen ze dan terug en kunnen we ja. dus echt wel wat doen voor de vlinders. Nu, nu hebben we natuurlijk nog een, misschien wel een warme zomer tegemoet, hopelijk, een beetje zomers. Wat kunnen we nog verwachten vanuit de stichting het komende paar maanden? Nou, wij blijven natuurlijk gewoon ook doortellen. Dus iedereen die heeft meegedaan aan die tuinvlindertelling of die je misschien heeft gemist. Als je nog wat ziet als de zon weer gaat schijnen, dan kun je dat nog steeds gewoon bij ons ook doorgeven. En dat doen wij tot uh, ongeveer half september. Dan zijn de vlinders uitgevlogen. En dan komen we in het najaar uh, met een, de vlinderstand van 2021. Want dan okay. is het jaar afgelopen. Dan kunnen we ook echt vergelijken met wat er voorgaande jaren is geweest. Ja. Yeah. En dan kunnen we echt een goed, uh, een goed beeld geven van hoe het met de vlinders gaat. Maar goed, de tuinvlinders geven nu natuurlijk al wel een indicatie dat die in ieder geval heel goed varen bij, uh, bij deze omstandigheden. Oké, okay, nou dan, uh, dan, dan hopen we op een nog uh, uitbundiger uh, volgend jaar, volgend seizoen. Ja, dat zeker, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja. Nou, in ieder geval nog uh, uh, veel succes de komende maanden en uh, op een positief resultaat, denk ik dan maar, voor de vlinders. En, uh, we kijken uit ook naar komend seizoen en uh, nog een fijne zomer. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. En we gaan zometeen verder met uh, Wouter van de Vecht... Over, van Team Service Zandvoort... over de zomerboost voor sportorganisaties. Maar eerst luisteren we even naar een stukje muziek. Dit is Ultranate met Free. Ja, dat was, uh, dat was uh, ultra neat met, uh, met Free. En dan denk ik meteen aan de enig splinders. En dan denk ik van ja, je zal maar enig zijn en je dag niet hebben. Dat ben je slecht <laughs> af en zullen. Maar goed, we gaan naar het volgende onderwerp. Uh, Wouter van de Vecht over de zomerboost. Nou, de zomerboost, uh, daar weet Wouter dus alles van. En als het goed is, heb ik hem aan de telefoon. Uh, ja, goedemorgen. Je spreekt met Wouter. Ja, Wouter. Ja, goedemorgen. Team Sport Service Zandvoort. En uh, jullie ja, hebben de, de, de zomerboost. Dat is een zomerse promotiecampagne voor sport. En uh, wat houdt dat precies in? Nou, het gaat nu niet zozeer specifiek om de zomerboost. Ik sta overigens uh, onder een uh, vier dikke schuilen op dit moment. Dus het kan zijn dat er af en toe wat uh, verkeer langs komt. Um, maar het gaat specifiek over de Sportronde Zandvoort. En dat is eigenlijk de grote uh, afsluiter, om het maar zo te zeggen. Uh, waarbij we op zaterdag 21 augustus. Uh, ja, eigenlijk alle sportverenigingen en sportaanbieders in Zandvoort vragen om hun deuren te openen. Uh, en zo, ja, eigenlijk uh, de inwoners van Zandvoort weer uh, opnieuw te laten kennismaken met. Uh, eh, ...met de verenigingen, maar ook de commerciële sportaanbieders. Eh, wat er allemaal in Zandvoort is, is natuurlijk in de afgelopen eh, anderhalf jaar... ...veel eh, stil komen te liggen voor veel mensen, maar ook voor de verenigingen. Hè. Er zijn eh, toch wel wat ledendalingen links en rechts. Um, en ja, door eigenlijk alle verenigingen te zeggen van... ...nou, eh, op die 21 augustus laat iedereen nou die deuren openen... Uh, en, ...en laten we alle inwoners van Zandvoort langs die verenigingen gaan... Uh, ...dan uh, uh, ja, werkt dat twee kanten op. Mensen gaan weer uh, sporten en als mensen weer gaan sporten is dat goed voor iedereen. Uh, en als ze dat ook nog bij een vereniging of bij een sportclub doen... ...dan is dat ook nog goed voor die, uh, voor die sportclubs. En daarbij is het, uh, het Duintjesveld eigenlijk het, uh, het epicentrum, om het maar zo te zeggen. Ja, Duintjesveld, dat kennen we allemaal. Van, uh, ja. Als je op school hebt gezeten heb je altijd natuurlijk wel gesport voor een groep Duintjesveld. Um. Daar, daar worden nu allemaal workshops gegeven van bijvoorbeeld uh, uh, allerlei clubs die dan laten zien wat ze uh, in huis hebben. Moet ik het zo een beetje zien? Ja, uh, we geven eigenlijk twee, uh, twee opties. Of verenigingen of clubs kunnen naar het uh, Duintjesveld komen. En die kunnen dus op de uh, velden van, uh, van SV Zandvoort en de Zandvoort Hockey Club... Uh, daar een ja, stukje ruimte krijgen om uh, uh, ja, eigenlijk vooral mensen... De sport te laten beleven. Hè? Bijvoorbeeld de, de, de, de gymnastiek en turnvereniging uh, OSS, die, uh, die komt er waarschijnlijk. Nou, dan kunnen eh, kinderen kunnen daar op de, op de tumblingbaan uh, uh, kijken hoe het is om, om turnen te doen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, sportaanbieders uh, waarvoor het niet heel praktisch is of heel makkelijk is om naar het Duitsje te komen. Uh, bijvoorbeeld uh, Stichting Zandvoort Fit die een. Uh, uh, uh, Bokzak uh, boksen bij en uh, uh, Boeddha bij doen. Nou, die stellen daar hun um, uh, accommodatie open. En uh, daarom noemen we het ook de sportronde. Dat we een, een, ja, als ware een ronde door Zandvoort hebben. Uh, waar mensen, ja, die mensen kunnen volgen en dus langs allerlei sportclubs en, en uh, uh, sportaanbieders kunnen. Uh, maar we proberen het meest op het Duintjesveld te situeren. Ja. Ja, OSS. Oefeningstaald Spieren. Dat, uh, dat zegt al iets. genoeg. hele mooie naam. Ja, het is een hele oude vereniging. Die bestaat al sinds de jaren 30, volgens mij. En er ja. um, is natuurlijk een coronatijd geweest. En, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je dan 1 januari... dan een, uh, uh, ja, je, je, je de contributie moet betalen... en je weet niet hoe het er toe gaat de komende maanden... dat mensen dan zeggen van nou, ik sla dit nog even over... en dan heb je een terugloop van leden. Heeft dat erg veel impact gehad? Heb je dat gehoord? Uh, nou ja, het, het varieert heel erg per, uh, per vereniging en per sportsoort natuurlijk. Hè. Je hebt de, uh, vooral de, de grote veldsporten, die hebben natuurlijk hun seizoen wat, wat in september start. Uh, andere uh, type sport loopt uh, ja, inderdaad het seizoen qua, qua kalenderjaar. In, in de brede linie, en dan is als, dat is vooral als we heel naar, uh, naar heel Nederland kijken, uh, zie je dat vooral de zaalsporten een, een terugloop hebben gehad in leden, omdat daar op een gegeven moment echt helemaal niets meer kon. Uh, de, de grote veldsporten konden in ieder geval de jeugd op een gegeven moment nog wel weer uh, uh, spelen en trainen. Uh, maar ja, je ziet de, de terugloop toch wel ook bij de, bij de seniorenleden, die, uh, ja, die gewoon een tijd lang niet hebben, hebben kunnen spelen. Ehm. Uh, het, het is niet zo dat, uh, dat verenigingen hoog gehalveerd zijn. Hè? En andere verenigingen, bijvoorbeeld de golf en de tennis, uh, ja, die hebben juist heel veel uh, in, in, in de coronatijd heel veel ledengroei gezien. Uh, ja, dat zal de denk ik. De dat zal denk ik toch te maken hebben met dat, dat, dat toch uh, sporten zijn. Dat is een, toch vrij individueel. Hè? Als je gaat golven, dan doe je dat niet in teamverband. Dan zit je niet met tien mensen. Ja, ja, klopt. Dus dat uh, heel veel mensen ze hebben, hebben op die manier een, een, een overstap gemaakt. Um, maar we kunnen gewoon stellen dat uh, in Zandvoort, ja, alle, alle verenigingen of de meeste verenigingen kunnen absoluut wel wat, uh, wat extra leden en wat, wat nieuwe leden gebruiken. Uh, en ja, als die server staan we ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Zandvoort, uh, ongeacht hun, uh, hun leeftijd, uh, een bepaalde vorm van sport of beweging doen. Uh, en we hopen met, met deze actie uh, uh, ja, mensen weer uh, wat meer aan het sporten en bewegen te krijgen. En, uh, bewegen kan ook uh, uh, uh, aansluiten bij een wandelgroep zijn of uh, stoelgym bijvoorbeeld. Dat, dat zijn ook beweegactiviteiten en ook die gaan we, gaan we promoten. Dus het is echt voor alle leeftijden en uh, ja, voor iedereen. Ja, als ik dan even kijk naar, uh, ik noem maar wat, uh, 25 jaar geleden. En ik kijk naar het voetbal, dan hadden we daar uh, drie voetbalclubs in Zandvoort. Dat, uh, de TZB, dat de Zandvoort Boys. Je had uh, Zandvoort 75, je had Zandvoort Meeuwen. Er was nog een zaalvoetbalvereniging. Dat is allemaal opgegaan in één, voor één grote uh, vereniging. Um, is dan vervolgens het aantal leden ook gelijk gebleven van wat die clubs toen hadden? Of, of is voetbal nog steeds het populairste sport in Zandvoort? Uh, nou, ik kan het niet uh, vergelijken met 25 jaar geleden, want toen uh, werkte ik nog niet in, uh, in Zandvoort. Uh, op dit moment zijn er twee voetbalclubs in Zandvoort. Je hebt inderdaad uh, SV Zandvoort uh, op het veld en je hebt uh, uh, FC Zandvoort Noord in de zaal. Dus er is gewoon nog een, uh, echt een zaalvoetbalvereniging. Uh, in, de, uh, in het algemeen zie je dat voetbal in populariteit gedaald is. Uh, hey, ik, wel, voetbal ja. zelf in, ja, ik voetbal zelf in Amsterdam. Daar waren uh, tien jaar geleden, toen ik in Amsterdam begon te voetballen, waren daar zeker 15 voetbalclubs meer. Uh, dus uh, de, uh, mensen hebben veel meer mogelijkheden, veel meer keuzes in, uh, in sport en sport aan bod. Uh, je ziet dat uh, mensen ook veel meer uh, naar basis van hun levensfase een, een sport gaan kiezen. Hè. Mensen zoeken veel meer flexibiliteit dus in een, bepaalde leeftijd komen, uh, verwachten ze andere dingen van een sport. Dus op zich is dat helemaal niet gek dat, uh, ja, dat, dat er bij verenigingen een, uh, uh, ja, een, een, een, een andere vorm van, van, van, uh, van leden en, en lidmaatschappen komen. Uh, ik denk dat op dit moment de grootste vereniging, maar dat uh, doe ik even een, een hele snelle aanname, dat dat de, uh, de tennisclub is. Toch wel. Uh, en, en die kampen ook uh, met, een, uh, uh, met een ledenstop. Uh, ja, die hebben gewoon uh, uh, het aantal leden ten opzichte van het aantal banen wat ze hebben. Dat is, uh, ja, die zitten, die zitten zo'n beetje aan hun grens. Um, dus dat, daar, gaat het, uh, daar gaat het heel goed. Maar andere verenigingen kunnen absoluut nog wat, uh, uh, wat nieuwe leden krijgen. En, en uh, kijk, iedereen moet gewoon de sport gaan doen die, die hij uh, die die leuk vindt en waar hij uh, plezier in heeft. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, en daarom willen we dit ook zo breed mogelijk opzetten. Ja, en uh, ja, ik noemde dan uh, zomerboost, maar dat was dus iets heel anders. Want dat stond in het uh, overzicht dat we hier hadden. Uh, hoe heette dat, want ik ben het alweer kwijt. Hoe heet nou de activiteit die jullie dan de komende tijd gaan doen? Ja, het is dus de uh, sportronde Zandvoort. En die is op zaterdag 21 augustus. Uh, grofweg tussen uh, 10 en 3. En uh, ja, in deze in heel Zandvoort, bij alle... Uh, ik hoop alle uh, sportaanbieders dat ze zich uh, daarbij aansluiten. En dan, uh, stel nou, ik heb een uh, vereniging, ik ben van de volleybalclub, ik doe maar wat. En ja. ik denk van, nou, ik heb niet zo heel veel leden en ik wil eraan meedoen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Dan kan je je nog opgeven. Ja, zeker. Uh, afgelopen donderdag stond er een grote uh, advertentie in de uh, Zandvoortse Courant. Uh, met een, uh, een QR-code. Uh, en uh, als je die scant, kom je gelijk op het, uh, op het inschrijfformulier of het aanmeldformulier, eigenlijk, uh, wat op de site van Team Sport Service uh, staat. Uh, je kunt ook rechtstreeks naar de uh, site van Team Sport Service gaan en daar uh, bij verenigingen uh, uh, zoeken op, uh, uh, op sport er Zandvoort. Um, en uh, als het goed is. Uh, kennen alle verenigingsvoorzitters mij. Dus ze mogen hem ook altijd uh, rechtstreeks, een mailtje of, uh, of even bellen. Zeg dus, uh, als het goed is, allemaal mijn, uh, mijn telefoonnummer en e-mailadres. Ja, ik zie het inderdaad in de krant staan. <laughs> pagina 14. Sportronde ja, ik Zandvoort. Dat het goed is. Ja, ja, dat is een, uh, <laughs> een halve pagina, heel duidelijk, met inderdaad de codes erbij. En uh, dat geldt dus voor alle Zandvoortse sportverenigingen, die kunnen daar gewoon uh, bij aansluiten. En het... Ja, en ook, ook de, de commerciële uh, sportaanbieders, hè? de, de uh, maneges, uh, de sportscholen, ja, uh, dit, dit geldt gewoon. Wat ik zei, voor ons is het het belangrijkste dat iedereen uh, een, een, een sport- of een beweegactiviteit uh, doet die hij leuk vindt. Uh, en niet alles is in verenigingsverband. Sommige dingen zijn ook uh, in, in andere soorten uh, uh, organisaties. Ja, ik neem aan dat uh, de race niet bij zit... Ik weet niet of de Formule 1 zich hiervoor zal aanmelden. Nee, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Uh, Het zal wel druk worden dan. Uh, nee, maar ja, goed. Uh, uh, je, moet, je moet een, een sportaanbieder zijn. En, uh, uh, ja, nou, Ruitersport, Ruitersport is natuurlijk wel een, uh, ja, ja, een sport. Dat is absoluut, uh. Nou, ik zou zeggen dan uh, hoop ik dat er een heel veel mensen, heel veel verenigingen eraan mee gaan doen. En uh, mag ik jouw e-mailadres noemen? Ja, hoor, dat, uh, dat mag zeker. Dat is W van der Vecht en vecht met een G en een T op het eind en dan teamsportservice.nl. Ja, dat klopt en het is van der met een R in het midden, dat uh, ja. slaan mensen ook nog wel eens over. Ja, dus dat dan wel eens VD, maar goed, het is dan uh, van der Vecht. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Uh, of we dus een boost kunnen geven aan het aantal leden bij, uh, bij al die verenigingen met uh, de sportronde. Dan hebben we en toch nog een zomerboost. Ja, absoluut. Ik uh, bedank je voor het uh, interview en voor de informatie. En, en dan, bedankt, uh, dan. Ho hoop ik dat het een uh, groot succes wordt. <laughs> ik uh, hoop het ook. Oké, okay, nou dankjewel. Uh, ook bedankt. Fijne uitzending. Oké, okay, daai nou, dan, uh, dan gaan we nog even naar een, een stukje muziek luisteren van uh, Don Henley en dat heet dan The Boys of Summer. We ja, horen ook weer. Dat waren, dat waren, was Don Haley met The Boys of Summer. Nou, daar houden we natuurlijk wel van. We hebben, als het goed is, boswachten van de Amsterdamse, Amsterdam, nou, dat gaat lekker. Van de Amsterdamse aan de lijn. Gerard Scholten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, we gaan weer even door de natuur heen, want ja, afgelopen weken hebben we natuurlijk best wel uh, wat natte weken achter de rug, met af en toe wat uh, warme hoogtepunten. Hoe heb je dat teruggezien in de natuur? Ja, de, de, de, die natte weken, ja, dat is eigenlijk dat hele, hele jaren eigenlijk al zo, he? van, uh, van het voorjaar af aan. Ja, dat is voor de natuur uh, heel goed zelfs, want je, je de hele natuur in de Amsterdamse waterleiding, daar staat er gewoon veel erop ja. bij. En uh, ja, daar zijn wij heel blij mee, want het wordt uh, toch wel uh, vrij uh, redelijk uh, kaal gevreten, gemiddeld. Ja. Nu, doordat uh, ja, water... Uh, Water en dan weer zon. Ja, dat is gewoon heel goed voor de natuur. Dus het gras, maar ook bepaalde plantjes, de bomen. Ik sta hier nou toevallig midden tussen de eiken. en Populier zie ik hier. En aan het water van de oranjekom. Nou ja, het is één groene, groene oase omheen. Ja, ja, ja, ja, en wat betreft de dieren, heb je daar ook iets bijzonders gezien? Ja, de dieren. De afgelopen dagen dan niet met die regen... Maar het is wel heel leuk, vorige week hadden we een telling. Uh, en die telling dat was van de van de keizersmantel, dat is een vlinder, een van de grootste vlinders van Nederland. En nog zeldzamer ook. Hij staat op de rode lijst. Maar hier in de Amsterdamse waterleidingduinen doet hij het verschrikkelijk goed. En uh, ja, Dat komt eigenlijk door een plantje. Dat is een giftig plantje, dat is de Sint Jacobs Kruiskruid. Een hele, hele lange naam. En uh, ja. de, geel in de natuur is vaak giftig. Dus er blijven de herten vanaf. Maar het is wel weer een nectarplant voor die, uh, voor die vlinder, de keizersmantel. En, nou. uh, ja, die, die, die fladdert hier als het knap weer is en niet te veel wind. Fladdert die hier uh, in vele, met vele honderden fladdert die hier rond. Ja, en uh, de, we, we konden ook lezen op jullie website van de, de PWN... dat er onlangs een natuurbrug is geopend voor de, voor de dieren en zo. Uh, ja. Wat hoop je daaruit te uh, zien gebeuren? Ja, maar dat is van de PWM, zijn onze buren, hè. Ja. dat is van onze buren. Dat is de natuurbrug over de zeeweg, dus daar weet ik niet van. Dat is, wij zijn zelf van water, net. wij zitten aan de andere kant van, uh, van de Zandvoortselaan. Ja, precies, maar er is ook een connectie gemaakt, toch, met, uh, met, de, met jullie duinen en de rest? Uh... Ja, die natuurbrug, dat is de laatste natuurbrug die nog dicht is. Oké, okay. ja. Stond toevallig ook nou in het Zandvoortse krantje. Die gaat open als hun uh, helemaal bij zijn. Ook met hun, uh, met hun afschot zeg maar, van uh, het beheer van damherden. Oh, ja. Ja. En, uh, maar vooral wij. wij. Wij hadden een grotere achterstand. Dus ja, die brug moest dicht. Want anders lopen al die uh, lopen naar hun toe. En wij hadden een overbegrazing. Maar ze denken, nou, jullie houden je problemen maar. Dus die brug gaat gelopen dicht. Totdat wij het teruggebracht hebben... Naar 800, uh, 800 okay. damherten in het gebied. En we zijn. Nee, nou ja, dat stond ook al in het artikeltje van het Zandvoortse krantje. We zijn goed op weg. Uh, okay. en, uh, het evenwicht ja, begint in de natuur begint steeds uh, dichterbij te komen. En, uh, dus dat, dat speelt ook mee hoor. Dat, dat er minder damherten zijn. En een hele lekkere. Uh, ja, voor, voor de natuur een lekkere yeah. voorjaar en zomer. Dus daarom is het hier zo'n mooie groene oase. Ja, hoe, hoe, hoe kan je die, die Groene waas het beste ervaren deze zomer? Moet je op letten? Uh, nou, als je sowieso als je bij, de, bij een van de ingangen, dan pakken we maar even de ingang Zandvoortselaan, hè Want dat is het dichtste, voor de, voor de Zandvoort is het dichtste bij. Dan zie je gewoon, zo gauw je binnenkomt, zie je in de bermen zie je allerlei, uh, ja, het gras veel hoger staan als, uh, als andere jaren. Mm -hmm. En uh, nou ja, wat ik al zei, die, die giftige plantjes, daar blijven ze dus sowieso vanaf. En, uh, maar je ziet ook alweer meer vlinders uh, fladderen. En uh, als een paar jaar geleden. Dus dat, dat is uh, pleurs. Uh, ja, je ziet uh, meer insecten komen er terug al, is, uh, is ervaren. En daar hebben we ook namelijk bepaalde... ...proefstukjes vol ja. in de duin. Oh ja, die heb ik uh, laatst ook gezien. Er is dan een ja. klein vierkantje met hek uh, eromheen. Ja, ja, en we hebben in totaal 50 hectare... ...dus zo, dan is het niet klein meer hoor... ...maar ja, 50 ja. hectare uh, hebben we ingerasterd. En dat gebruiken we als proefstukjes, uh, zeg maar. En dan zien we um, waar de te wel kunnen grazen en lopen en, en waar niet. En dan merk je heel duidelijk waar ze dus niet kunnen komen dat ook het slangenkruid en het ossetong... Uh, de toorts, de gele toorts, dat ja. zijn die hele hoge ja. Uh, bloemen. Ja, die schieten daar weer uit de grond. Dus dat geeft gewoon vertrouwen voor in de toekomst dat er gewoon ja dat evenwicht zit er weer aan te komen en dan uh, kunnen we hier ook weer van. Uh, meer bloemen, uh, meer vlinders... Maar, en rupsen. En op de rupsen komen weer de, de, de vogels af. Dus dan, ja, dat evenwicht zit er gewoon... in de aankomende jaren aan te komen. Dus ja, er en heel blij mee. Daar, daar zijn die planten eigenlijk een soort startpunt voor. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. En uh, de, de laatste weken konden we ook weer... volop als bezoekers natuurlijk genieten van het natuurgebied... want dat mag allemaal ook weer een beetje wat, uh, wat uh, toegankelijker... Uh, heb ja. je nog wat uh, mooie dingen meegemaakt met de bezoekers de laatste weken? Uh, nou, gewoon een heleboel, uh, een heleboel blije bezoekers. Dat merk je gewoon ook nou in de vakantietijd. Dat, uh, je, ja, uh, die corona die is, is nog steeds toch om ons heen. En ook uh -huh. het uh, buitenland is al, al steeds een beetje moeilijk. Dus we zien gewoon heel veel uh, gezinnen. En, en, en, en, en een hele mooie doorsnee van de, van de maatschappij. Dat, ja. dat, dat waren het eerst meer de natuurmensen en uh, de mensen uit de buurt. Maar nu komen ze overal vandaan. Die zitten die, toch ergens hier op een camping of in, in, in een hotel vanuit Nederland. En die hebben uh, ja, die, die, die de natuur meer leren ontdekken en, uh, de afgelopen anderhalf jaar. Dat, dat merken we heel duidelijk. Ja, ja. En, en welke boodschap of welk verhaal probeer je dan te vertellen? Ja, wij, wij, wij mogen verder nog geen excursie doen, maar we staan wel bij de ingangen en wij surveilleren. Hè. Dat is het mooie van mm het -hmm. vak, je mag rondrijden door de natuur. En uh, het, ja, het verhaal is gewoon, uh, ja, genieten gewoon van, van de water en natuur. Hè. Omdat we zijn zelf ook een waterwinggebied voor Amsterdam. Dat is ja. ook het leuke bij ons in de, in de duin. Dus het, de afwisseling tussen water en natuur, waar je ook loopt. En dan heb je bepaalde favoriete routes. Uh, bijvoorbeeld bij de ingang Zandvoortselaan heb je de witte route. Mm -hmm. Dat is niet te lang. Uh, maar wel erg uh, uh, ja, heuvelachtig. En je komt, uh, voor de, als je dan met kinderen bent, kom je langs de bunkers. Is er avontuurlijk ook. Oh, ja. Yeah. En, uh, dus die, ja, die route adviseer ik uh, heel vaak. Maar zie ik dan oh, dat ik denk, oh, dat zijn echt wel uh, uh, mensen die uh, van wandelen houden dan kunnen ze de groene route bij de ingang slaan Die is dan uh, zo'n zeven kilometer. Nou, dan kom je door open landschappen, uh, door de bossen heen, door de naaldbossen heen. En uh, er is ook heel veel afwisseling. Dus die twee routes gewoon volgen en dan, uh, ja, dan, zien, ze, ja. nou, dan zien ze van alles. Ja, nou dat is, dat is hartstikke mooi uh, om te horen. En uh, wat hoop je qua omstandigheden nog... Uh... En wat is het beste voor de zomer, zeg maar, qua weer? <laughs> nou, vandaag is het wel erg nat. Dat hoeft <laughs> mij nou ook niet. En ik denk dat is voor uh, ons eh, uh, uh, zandvoerders ook niet helemaal uh, de bedoeling. Dus het mag wel ietsje uh, minder. Maar ik vind wel dat er gewoon bijvoorbeeld uh, elke week één of twee uh, uh, dagen uh, toch wat, wat regen valt. Nou, dan blijft het. Dan wordt de duin niet kaal, weet je wel. Dan wordt het niet zo dor allemaal. Dat, dat zie je ook gelijk aan die grasveldjes in zandvoeten. Ja. En dat heb je hier in de duin op het zand helemaal. En dan blijft het gewoon mooi groen. Uh, de dieren hebben dan uh, voldoende te eten. En, uh, en de mensen kunnen enorm genieten. Ja, oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is mooi. En dat gaan we dan ook zeker doen, denk ik. Ook alle bezoekers, de Zandvoorters, uh, lekker even een, een mooie achtertuin, zeg ik altijd maar. Uh, Gerard Scholte boswachter bij de Amsterdamse Wijnleiding Duinen, uh, bedankt. En uh, een fijne zomer met uh, ja, veel uh, natuurlijke mooie dingen. Dankjewel. maar zeggen. Oké. Oké. Okay. Okay. Okay. Zometeen nemen we nog even de agenda door met alles wat binnenkort te doen is in Zandvoort. Dus blijf daarvoor zeker luisteren. Maar eerst een bijzondere versie van Hey Ga Je mee uh, In de zomerse reggae van uh, ja, natuurlijk de Pasadena Dream Band. Tot zo. een Dreamland en dat is uh, een andere versie en als ik dan het nummer hoor, dan wil ik op het strand zitten. Dan ja. Wil ik een drankje hebben op mijn tafeltje en in mijn hand en dan wil ik gewoon genieten van de zon. Dat lijkt wel herfst buiten. Inderdaad, nou laten we hopen ook dat het weer betert voor de komende evenementen die we even gaan doornemen. Ja, wat gaan we dan wel doen? We gaan natuurlijk komende week hebben we al uitgebreid aandacht aan besteed. De Pride at the Beach, 2 tot en met 5 augustus. Kijk ook op Facebook, de website. Als je het allemaal opzoekt, dan kom je er wel. Dat was me helemaal ontgaan, dat en, Ja, het eigenlijk wel. Eigenlijk, <laughs> uh, eigenlijk komt het een beetje als een verrassing. En het loopt natuurlijk door in Pride Amsterdam. Dus een en al feest, kleurrijk, bewustwording. En natuurlijk volop uh, viering van de Pride. Natuurlijk ook een speciale radio-uitzending van Rainbow Radio Zandvoort. Van 1 tot 6 op maandag 2 augustus. Dus zet dat zeker ook in je agenda met diverse gastsprekers, interviews, regenboogmuziek en optredens. En, en een, van, een van de gastsprekers is natuurlijk Jelme Koper. Ja, ik uh, kon mijn eigen uur invullen, net als Wendy Moore en uh, Dallas Angel. En het programma wordt uh, verzorgd door Anja Westerweel, Ronald Hueskens en Cor Dreyer. Ja, dat klopt. Gezellig. <laughs> nou, dan hebben we op donderdag 5 augustus een, uh, ja, weer eens een keer een excursie met de naam Rondje Oosterplas. En tijdens deze excursie kunt u genieten van het Duinlandschap... welke invloed heeft de mens gehad op de duinen... en wat zijn nu de Thijse bosjes. Wat is er te zien vanaf het uitzichtpunt Starreberg... welke specifieke zaken zien we in dit jaargetijde. Nou, met een beetje geluk dan komen we ook nog diersporen tegen in het zand. De start is parkeerplaats NPZK bij het informatiebord ingang Bleek en Berg. Het begint s'avonds om half acht en het duurt ongeveer tot negen uur... en het maximaal aantal duimers is, is tien... En u moet daarvoor reserveren en aanmelden op www.np-zuidkennemerland.nl. En u kunt van dinsdag tot en met zondag bellen op 023 11123. Nou, dan gaan we 123 naar de volgende activiteit. Op zondag 8 augustus is er ook een excursie gepland in Park 21 tussen Hoofddorp en Nuvenop. Um, een kijkje te nemen om wat er leeft in dit gebied met diverse kleine biotopen. Ook aanmelden kan via ivnhaarlemermeer.gmail.com en dat vindt allemaal plaats in de ochtend van 11 tot half 1. Dan hebben we natuurlijk ook altijd nog de expositie zandsculptuur tot en met 22 augustus duurt. En dan hebben we als alles goed gaat en het gaat allemaal door. Uh, ik denk van wel dat makreelroken. Het open kampioenschap 2021. Dat is op 14 augustus. Dat begint op s ochtends 9 uur en het duurt tot half zes in de middag. Ongeveer 20 rokers zullen met hun rookton op het Raadhuisplein om 9 uur het vuur opstoken. De makrelen gaan 3 tot 3,5 uur in de ton en om 3 uur moeten zij één makreel inleveren voor het kampioenschap. En een vakkundige jury gaat na een uh, kijkende proefronde een kampioen bekendmaken. En na de prijsuitreiking zullen de diverse makrelen voor het goede doel verkocht worden. Uh, er was wat onduidelijkheid over of dit nou wel of niet door zou gaan. Want ik kreeg een melding van Ben Zonderveld. Daar weet ik niks van. Maar dit staat dus op de website visitzandvoort.nl slash uitagenda. Nou, ja, we hebben er zin in. En uh, in diezelfde maand gaan we ook nog lekker sportief doen met de sportronde in Zandvoort. Een dag van ledig in het teken van sport en beweging. Bij verenigingen, maar ook andere sportaanbieders in Zandvoort. Ja, je kan dan denken aan SV Zandvoort, eh, ZHC en natuurlijk in de Korverhal. Meer informatie over het aanmelden, dat kan bij de zojuist gesproken Wouter van de Vecht... Eh, ...at teamsportservice.nl of kijk even op hun website. Uh, de blauwe tram en pluspunt heeft natuurlijk ook altijd nog hun activiteiten. Bijvoorbeeld de valpreventie, valpre wil je daar nou meer over weten? Of je aanmelden kan via 023 5740330. Nou, dan hebben we op 26 september, ook als alles goed gaat... en er zijn geen coronamaatregelen natuurlijk... het 23e Chanti- in Zeeliederen Festival. Een groot verkleed met uh, allerlei uitbundig uitgedoste koren. En dat begint om half elf ochtends... met de ontvangst van 10 koren in het nieuw unicum. Nou, hierna zullen zij daar een optreden zorgen voor de bewoners... en de opening vindt dan daar ook plaats. Ja. Na de lunch gaan de koren naar het centrum en het strand. En dat is van 1 tot en met 1 uur 5. En dan worden er op locaties gezongen. En rond kwart over vijf is er de afsluiting met alle koren op het Gasthuisplein. Locatie, het centrum van Zandvoort dus en het strand. Nou, verder zullen ze dan ook optreden in de Straat, Gasthuisplein, Badhuisplein en Kerkplein. in Standbeach Club 10. Wat een gezelligheid allemaal. En ook dit, dit is afkomstig van de website visitzandvoort.nl slash uitagenda. Nou, en dan kunt u nog deze herhaling van de uitzending luisteren op maandag tussen 10 en 12. Net voor de Rainbow Radio uitzending natuurlijk. Interviews terug te vinden op www.zfmsandvoort.nl. En die worden echt bijgewerkt, maar ook het is een drukke zomer voor ons. We bedanken de techniek, Pim Groof, de redactie Gert van Kuik en mijn medepresentator Kort Draaier. En ik bedank Jan Koper voor de medepresentatie eveneens. Nou, check natuurlijk voor de laatste informatie onze website www.zetfmstandvoort.nl of de ZFM-app. Download hem zeker. Tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending. En we gaan nu even luisteren naar Steve Harley en Cockney Rebel met Come Up and See Me.